Joris met het NOS-journaal. De fifa president Blatter neemt toe. De Engelse voetbalbond vindt dat hij onmiddellijk moet opstappen. De voorzitter van de FE zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld... zolang Blatter de baas is. De Engelsen gaan daarmee verder dan de Europese voetbalbond UEFA. Die wil dat de FIFA-voorzittersverkiezing met een half jaar wordt uitgesteld. Vandaag komen de leiders van de Europese voetballanden bijeen... om daarover te praten. Blatter hoopt morgen te worden herkozen voor een vijfde termijn. De Aziatische voetbalbond blijft hem steunen, ondanks dat corruptieonderzoek. Steun van Azië is belangrijk voor Blatter, want de bond vertegenwoordigt 47 landen. Het Amerikaanse leger heeft geblunderd met de dodelijke anthraxbacterie. Een laboratorium verstuurde per ongeluk levende in plaats van inactieve bacteriën... naar privé-laboratoria en naar een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea... 22 medewerkers van die basis zijn uit voorzorg behandeld, maar hebben geen ziekteverschijnselen. Mensen die in contact komen met Antrax kunnen last krijgen van hun huid of luchtwegen en uiteindelijk overlijden. De burgemeester van Haaksbergen is opgestapt vanwege het ongeluk met de monstertruk waarbij drie doden vielen. Er was felle kritiek op hoe hij omging met de kwestie rond de vergunningverlening bij het monstertruck-evenement. Lokale partijen in Haaksbergen noemden de burgemeester Gerritsen laks en ongeïnteresseerd. En Sevilla heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor Dnieper njepro petrovsk uit Oekraïne. Het werd 3-2 in Warschau, waar de finale werd gespeeld. Komende avond is er een groot feest in het stadion van Sevilla. Dan nog het weer. Vandaag trekt er bewolking over het land. En af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen enkele buien. In het weekend wordt het zachter.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 Ik je nu wel in de gaten? Er waren...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 Hope each other lonely.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 I guess we try again. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crashing and burn.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 to the test la vie